Het wordt 13 graden langs de kust tot 18 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Was ik bij Rempel toch bijna vergeten om hier weer te gaan zitten? Omdat ik nog steeds bezig ben om al die zakken met meel open te maken en te snuiven... En mijn favoriet is nog steeds die kruidkoekmix. Kruidkoek Zelf gemalen door de vriendschap in Weesp... die morgen weer officieel opengaat. Hij is alweer een tijdje in bedrijf. Maar is vijf maanden is hij, ja, uit de running geweest. Omdat ze de as waar de wieken aan vastzitten... Of die, die rust dan op een balk die moest vervangen worden. Nou, dat is een hele ingewikkelde operatie. Dat, dat duurt dan dus meteen ook... Uh, vijf maanden. Dat kan je ook niet zelf doen, maar dat moet een molenmaker doen. En die heb je dus ook nog in Nederland, molenmakers. Dat is dan weer nog een specialistische vak. En in die laatste vijf minuten van het gesprek met Wouter Pijvers zat er dus ook nog de angst dat het, dat het straks uitsterft, hè? het ambacht van molenmakers. Want je hebt er niet zoveel meer, hoor. meester Molenaars. Er zijn er geloof ik nog vijftien in Nederland. En uh, daar moeten we dus wel bij komen. Dus allemaal uh, zaterdag en zondag gebruik maken van de gelegenheid op de molendagen in Nederland. Bezoek er eentje in de buurt, want er zijn er nog wel steeds genoeg. En, en ik hoop dat we nu wat verhaal, meer verhalen kunnen verzamelen... over nog meer verhalen kunnen verzamelen over de molens. Kent u verhalen waarin molenaars een mooie rol spelen? Heeft u zelf wel eens, nou ja, als vrijwilliger bijvoorbeeld... ik noem maar wat, gewerkt op een molen... en heeft u daar mooie herinneringen, of, of, of herinneringen aan vroeger... Een speciale molen. Nou, u kunt bellen met 0800-1121. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna. Ik heb nog wat gezocht naar poëzie, waarin molens voorkomen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Je zou denken, nou, het is zo cruciaal in, als, als cultureel erfgoed voor Nederland. En als je al nagaat wat voor rol het heeft gespeeld in het landschap... maar ook in de economie en in de cultuur... Dan zou je toch zeggen dat die molen vaak voorkomt. Maar dat is niet het geval. Maar ik heb er een paar gevonden, dus die zal ik u ook doorgeven. En dan begin ik met Irene. Goedenavond. Goedenavond. Er is ook nog een liedje over een molen. Ja, er zijn er heel veel volgens mij. Oké. Aan welk liedje dacht jij dan meteen? Daarbij die molen. Hoe klinkt dat? Daarbij die molen. Die mooie molen. Daar woont een Ja, ja. Ik ga nu verder. <laughs> <laughs> Juist, die bedoelde ik. Maar, ja, die, die kennen we, ja. Er uh, zijn er nog meer? Er zijn er volgens mij nog veel meer. Ja, ja, ja. ja. Maar deze schoot me in eerste instantie ja. te binnen. Ja. Maar mijn ja. eerste verhaal is ja. van een jaar of zes... Uh, ik woonde in de Achterhoek. Daar, als we naar het zwembad gingen... Waar in de Achterhoek? In Winterswijk. Ja. Als we naar het zwembad gingen, dat was een natuurbad. Dan vroeg ik aan mijn moeder... gaan we straks een ijsje eten bij de watermolen? Ja, ja. Want daar stond je je ogen te verkijken. Is dat zo? Ja. Een watermolen met twee van die schoepen. Mm -hmm. Een bruggetje eroverheen... Ja. En dan kun je links ergens een ijsje halen voor een stuiver. Ja, ja. Dat is de eerste herinnering. Ja. De tweede is een graanmolen. Toen was ik een jaar of negen. Ik moest uh, zes, meter, zes kilometer fietsen om naar school te gaan. Dan kwamen we langs een molen. Uh, maar in die periode van mijn lagere school... hadden we in augustus Koninginnedag. Dan gingen we met de kinderen op boerenkarren, met de muziek, tot aan de molen. En daar konden de hele bubs draaien en dan gingen we weer terug naar school. Dat is molen 2. Dan in een ander gedeelte van Winterwijk was een houtzagerij. Daar mocht ik niet dichtbij komen, want dat was te gevaarlijk. Maar dat is ontzettend indrukwekkend. Uh, dan een graanmolen, een houtmolen, een watermolen heb ik gehad. Ja. Uh, uh, toen kwam ik in Zeist te wonen. En toen zei mijn man, ga je mee kijken, er is een molen te koop. Misschien kunnen we daarin gaan wonen. Ai, dat was je droom. Nou, nee, dus niet. <lacht> nee. nee? Nee, nee, nee, nee. Waarom niet? We zijn gaan kijken en de molen heeft geen wieken meer. En er moest zo ontzettend veel aan ja. gerestaureerd worden. Het was zo'n verweesde molen dus. Ja. En daar hadden we de centen niet voor. Nee. Dus dat ging over. Uh, vorig jaar of het jaar daarvoor, dat weet ik niet meer... met molendag ben ik in Wijk in, molen, in de molen geweest. En als je... Ja, dat is een prachtig ding. En die werkt, dat is een graanmolen ook. Maar als je nou in de trein zit... Van Utrecht naar Amsterdam. Ja. Dan kom je ook langs molens. Tuurlijk. Maar wat ik het ergste vind. Er staat ergens, ik geloof tussen Maase en Breukelen in. Een molen met daarnaast een Chinees. En dat vind ik verschrikkelijk. <lacht> Heb je dat wel eens gezien? Ja, ik geloof dat ik weet wat je bedoelt. ja. <lacht> verschrikkelijk. Ja. En dan hebben we hebben het over de biotoop van de molen. Die moet trouwens natuurlijk een beetje vrijheid om zich heen hebben, want anders vult hij geen wind. Maar er staat dus een Chinees restaurant. Uh, heel groot. Pal erop, ja. Dat vind ik een aanfluit. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar er zijn er nog genoeg. Maar ja. ik zou wel eens heel dicht bij zo'n heel klein molentje willen uh, komen. Ja. Die, in het, die je in het landschap ziet bij die slootjes. Bij die ja, ja, ja, ja. Die, die ik, daar ben ik nog nooit dichtbij geweest. Okay. En wat, wat betekent die wereld van de molen dan voor jou? Wat, wat, wat voor, je hebt wat, hè, wat voorbeelden van wat je hebt gezien en als kind ook meegemaakt. Heb je er ook een, een associatie bij uh, in emotionele zin? Betekent ja, ja, ja, ja, ja, ze mogen niet weg. Waarom niet? Uh... Er zijn een hele hoop woningen en ook watertorens en zo. Het industri industrie... God, ik kom er niet uit. Nou, bijna. Het erfgoed. Ja. Maar dan van de industrie. Industrieel erfgoed. Juist. Want ik ben ook een keer in een watermolen. Ik heb een keer op de televisie, zo was het, een, een watertoren gezien waarin gewoond werd. Ja, oké. Okay. Nee, maar wat betekent, wat betekent het dan voor jou? Wat, waarom vind je het dan zo mooi? Wat, Omdat wat... het oud vakman is. Okay. Vakmanschap. Ook juist. De ambachtelijkheid. Ja. Uh, oh, ja, mijn man was ook een, een ambachtsman. Ja? Wat deed hij? Uh, van huis uit was hij koperslager, plaatwerker. Oh. Ja, ja. En Ik kan me helemaal niks hij... bij voorstellen, bij koperslagen plaatwerker. Helemaal ja, niet. hij restaureerde um, oude wierookvaten... Want die mensen zijn er ook haast niet meer. Nee, nee. Zijn opa had namelijk in Zwolle een koperslagerij. Zijn vader was koperslager en ja. hij is ook geworden. En op een gegeven moment uh, is zijn vader overleden, maar die had het gereedschap. Ja. Toen had ik 95 hamers. <laughs> ja. Ja. Uh, die en wat allemaal moet nodig. je ermee? Ja, die heb je allemaal nodig. Ja, hij had ze allemaal nodig. En hij had mij ook verteld hoe het werkte. Maar op een hij is in 1999 overleden. Toen heb ik verschillende musea's gebeld. Van hebben jullie wat aan dat gereedschap? Ik kon het aan de straatsteen niet kwijt. Nee. Maar er is een oplossing voor gevonden hoor. Hm? Het is per schip gegaan naar Afrika. Want daar hadden ze handgereedschap nodig. En geen machines. Ja. En toen uh, heb ik heel veel handgereedschap naar de derde wereldwinkel gebracht. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. Irene, het zit in een schip en het gaat naar Afrika. Ja, dus is het is toch op zijn bestemming terechtgekomen. Helemaal goed, Irene, het is mooi. Dank je wel in ieder geval. Graag gedaan. Goedendag. En een goede, een goede nacht nog. Eens gelijk. Het sluit aan bij um, waar we bij Wouter Pijver uh, zo'n echte molenaar in wezen. In dit geval de vriendschap ook over gehad hebben. Dus dan komen er bij hem dus... Iraniërs en Ethiopiërs en Somaliërs... die komen bij hem meel kopen... omdat zij iets herkennen van de manier... waarop hij dat doet. En dat is dan precies het goede meel... waarmee dan, zij dan weer hele bijzondere broden bakken... of andere koeken. En dan wordt hij uitgenodigd om dat daar te komen eten. Dus... Um, zij herkennen iets in... Zijn techniek en zijn ambacht. Dat is ook mooi. U kunt daarover, over dit soort dingen, over molens, herinneringen, verhalen, molenaars, ff, bellen met 0800 1121. 0800 1121. Uh, zal ik eerst een gedichtje doen? Dat vond ik wel een leuke. Van Joris De No. Uit een bundel virusvrije gedichten voor jongere lezers. Over de molen. Molen. Een molen is een huis dat de armen niet kruist. Een molen is te gek om los te lopen. Hij draait wat vierkant in het rond. Hij is soms even in zijn wiek geschoten... maar houdt van middelpunt en platte grond. Een molen is een boetezegel met een kruiser door op het landschap. De tijd drukt zijn stempel. Dateert en stuurt de molenaar dan wandelen. Een molen maalt wat om een baaldag... In de zachte meetkunde van zijn armen heeft hij al zoveel wind gevangen. En om stil te vallen is de zwaartekracht te klein. Luister. Een goede molen schuifelt ieder jaar een broodlengte vooruit. Maar hij is echt te gek om zomaar los te lopen. Dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk gedicht. Zomaar gevonden op het uh, World Wide Web, Joris de No. Heel mooi. Doken. goedenavond. Dat ben ik. Hallo. Hallo. Uh, ik heb niet zo'n lang verhaal. Oh, dat is jammer. Maar ik denk wel dat het apart is. Uh, toevallig Jammer genoeg heb ik het verhaal van die meneer niet gehoord over de molens de afgelopen uur. Nee, dus je kan het morgen op de website ook nog allemaal horen. Ik kan je het nog eens horen? Oh, oké. Okay, okay. ja. Want uh, ik hoorde alleen maar het aller, allerlaatste uh, punt en toen daarna dus de vraag, ja. uh, een verhaaltje over molens. Um, ik had een oom en die had een meelfabriek. En uh, die was gek op molens, maar moest daar ook, nou ja, vanaf het moment dat hij dus voor zijn vader ging werken, moest hij dus ook inderdaad molens bezoeken vanwege het meel voor de meelfabriek. En uh, hij had één uitgesproken molen, die de mooiste en zijn lievelingsmolen was, en dat was de Goudriaan. Waar staat die? Die staat in Goudriaan, heb ik begrepen. Dat kan ik me voorstellen. Uh, ja. En dat is in, zal in de buurt van Kinderdijk zijn. Ja. Ga ik vanuit, tenminste, ergens die richting op. Ik moet er zaterdag naartoe. Aangezien mijn oom overleden is in januari. en zijn vrouw een paar jaar daarvoor, mijn tante dus. heeft hij vastgelegd. en dat is door mijn broer. bewerkstelligd dat het haalbaar is. gaan we ze met z'n tweeën daar uitstrooien. Ach, ja. bij de molen van Gouderiem? Ja ja Dus ik... Uh... En dat ga je zaterdag doen? Dat gaan we zaterdag doen, ja. En je realiseert je dat, dus dat het molendag is? ook nog Nou ja, dat, daar sta ik dus zo verbaasd van. Want daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Ja. Dus, dat zou ja, ik ook vader... even, even goed overwegen. Want zaterdag, in principe... Ik weet niet of die molen van Goudriaan uh, ook meedoet. Maar dat zal dan toch wel. Ja, dat weet wel. ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Want waarom want was ik... je oom, oom zo dol op juist die molen? Weet je dat? Ja, uh, ja dat vond hij dus van alle molen. Want hij... Nou ja, hij had ook boeken gewoon vol met, hè, over molen. Ja. Uh, ja, hij wist zo ontzettend veel. Dat je kon hem niks vragen of hij had het antwoord. Maakt het niet uit welk onderwerp. En uh, dat, ja, dat was zijn uitverkoren molen. Ja. Maar je, uh, goed, je, nogmaals, je realiseert je dus dat er zaterdag misschien ja, staat hij wel open het. en dat er allemaal mensen binnenkomen om eens een kijkje ja. te nemen in zijn molen. Ja. Maar ja, er is een officiële afspraak gemaakt en okay. een toezegging. Nou. Dus ik ben, ja, ik ben ook inderdaad heel benieuwd. Ja. En ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus uh, ja, ik kijk, kijk al de hele week naar de weersverwachtingen En het gaat eventueel regenen. Dat ook zou nog. ik erg jammer vinden. Ja, dat, dat, goed, dat is... Uh, Want ik denk dat het wel een, uh, ja... Maar regen past ook wel bij het uitstrooien van as. Ja, dat wel. Het is voor mij een nieuwe ervaring, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee. Dus, ja. Ja, dan, uh, maar ik kijk er aan één kant wel naar uit, omdat ik weet dat het een hele grote wens van hem was, heb van je, zijn vrouw. Heb je, heb je veel met je, met je oom en tante gesproken over die liefde voor molens? Um, Heeft hij daar veel van overgedragen? Ja, het, nou meer aan mijn broer eigenlijk. Ja. Uh, hij was dus de laatste jaren was hij alleen en hij is 96 geworden. En uh, hij had zoveel verhalen. Hij wist van, ik, ik heb dozen met boeken, met foto's, met, met reizen. Want hij, hij reist de hele wereld ervoor over. over uh, niet zozeer alleen voor de modus, maar voor dus de, uh, de mail, wat er allemaal bij, bij kwam kijken. En als kind had ik met hem een, uh, zat hij een keertje bij ons aan, aan het kerstdiner en ik zat naast hem. En toen had ik een dubbele amandel in één noot, nootje. En dat heette filipijn. En dan moet je iemand kiezen van de, van, van de tafel, zeg maar. Die, die mee eten. En daar mag je een wens samen meedoen. Je mag elkaar dus een wens, een u, een wens uitspreken. Hardop. Je hoeft je niet geheim te houden. Nee, dat mag hardop. En mijn oom zat naast me. Dus uh, nou ja, hij was de uitverkorene. En hij vroeg wat ik te veel. En ik zei eentjes. En ik was een jaar of acht zeven of acht, dus echt uh, hè, witte eendjes. Witte eendjes, zei je? Ja, levende. Zo? <laughs> en uh, net zoals je kippen kan houden, kan je ook eendjes houden. Ja, tuurlijk, en ja. ik wilde kennelijk, uh, nou ja, eendjes hebben. Dus uh, ik wilde eendjes. En nou, dat, maar dan houdt het in dat is. Dus en vroeg ik wat hij wilde en hij zei eentjes. En ik was eigenlijk, nee, ik stond er helemaal niet bij stil. Ik wist waar hij woonde. Nou, op een vet kan je helemaal geen eentjes houden. <laughs> maar hij zei, ja, vind ik een goed idee, wil ik ook. En dan moet je een afspraak maken met een datum. En dan het eerste, degene die het eerste de ander opbelt, En Filipijn roept, die heeft gewonnen. En uiteraard, mijn oom ging mij niet bellen... dus ik belde hem vanmorgen om half zeven uit zijn bed... en gilde door het de telefoon Filippien. En ik kreeg inderdaad... toen op mijn verjaardag kreeg ik twee witte eentjes. Ach. Ja, een eend en een woord. En uh, die kenden elkaar niet. Maar mijn vader had een huisje gemaakt... en we hadden een, ik had een heel tuintje met een vijvertje. Alles erop en eraan. En uh, ja, ik had gewonnen. Dus ik kreeg de eentjes. En waarom vertel ik dat... Op een goed moment kwam die oom dus bij mij thuis, bij ons thuis. En toen kwam die met biksjes. Biks? Biks, dat wordt tegenwoordig, al heel lang, wordt dat aan, als voeder hè, met meel erin. Ah. En dan compacte, kleine, harde, ja, ja biksjes, uh, ja, zeg maar kleine snoepjes. Ja? Een beetje staafjes zijn het, uh, kleine staafjes... En dat wordt tegenwoordig gaan veel aan bij paarden, die weten niet beter of, hè. Die, eten, oh, die okay. eten het meeste eten ze dus ja. uh, bitjes. En uh, maar toen moest die, moest ik het uitproberen. Want dat waren een, ja, iets nieuws wat hij aan het uitproberen was. En dat waren grasbitjes. En die, nou ja, die moest ik mee invoeren. <laughs> zulke soort dingen. Ja, dat krijg je dan mee. Inderdaad, ja. terwijl normaal gesproken als je later ging ik paard en toen, nou ja, toen werd ik weer geconfronteerd met op een andere manier de bidsjes. Ja. En die kwamen oorspronkelijk, was het idee van mijn oom gekomen. Ja, een man die echt in, de, in het meel zat. En, dus ook, en ook vanuit dat, van, als, als iemand die werkt voor een meelfabriek... juist ook heel veel belangstelling voor molen zat. Over ja, ja, de ja. doken, ja. ja. daar heeft iemand gebeld. Uh, Hugo, die heeft laten weten dat de molen, de Goudriaan... niet bezocht wordt zaterdag. Want het, oh. is, een, het is een molen waarin gewoond wordt. Oké, okay, nou dan is dat de reden waarom we mogen komen. Precies, dus, dus, ja, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. We nee, gelukkig oh, fantastisch. geen verwarring gesticht. Maar dat is dus heel attent van u om even te bellen. Dus ja. Je kan er inderdaad zaterdag uh, in ieder geval ongestoord oh, als as uitstrooi. Ja. Wat aardig van die manier. Ja, dat vind ik ook heel aardig. Ja, ja heel aardig. En zo werkt dat bij luisteraars van Kazerloenen. Ja, ja, ja, dat weet ik. Ik luister elke nacht. Okay, heel, goed. Ja, heel goed. Ja, maar... Uh... Dus ja, nou ja, ik, ik verheug me daar aan de ene kant op. Het klinkt raar, maar gewoon alleen al om zijn wens te vervullen. Ja. Maar er is ook nog een andere molen. En die staat niet in Nederland. En die ken ik wel heel goed. En dat is de Eolien. En waar staat die dan? En uh, die staat verspreid in verschillende maten in Frankrijk. En mijn zusje woont in Frankrijk. En... Uh, Oorspronkelijk, ze heeft een, een, een chambre gedood met, uh, en dat is in een kasteeltje. En dat ligt een beetje op een helling eigenlijk, op het trein. En onderaan die helling, daar staat een eolien. En een eolien moet je voorstellen dat je met een, een draaitrap naar boven gaat, staal gewoon. En die is ooit uh, ontworpen door Bolé in België. En uh, daarboven is het eigenlijk een grote wiek die dus draait met de wind en zo het water uh, oppompt uit de grond. En dat gaat met buizen, gaat dat dan naar het hoogste punt, dus achter het kasteel. En daar is het water en, nou ja, niemand in Nederland kent het woord Eolien. Maar mijn oom wist meteen... en wist er ook alles meteen van te vertellen. Ja, goed. Te ja goed. Hij was gewoon, ja, een molenvernaat misschien wel. <lacht> misschien is dat wel een mooi woord voor hem. Hij e zou zich lachen als ik het zo zeg. Ja, nou, ik wens je uh, voor zaterdag eigenlijk... ja, toch dat het, dat het... ik hoop dat het een bijzondere uh, gebeurtenis wordt. Maar dat wordt het ongetwijfeld. Ik, ik ga er helemaal van uit. Ja. Dank je wel voor nu. Dus alleen ja. al het feit dat... Dat nou ja, zijn grote wens ja. nagekomen kan ja. worden, is al fantastisch. Dat lijkt me ook. Geweldig. Ja. Veel succes. Alle goed. Ja, je bedankt. Dag dokter Dag. Dag. U kunt bellen. Ik krijg, uh, iemand twittert dat uh, Rudy Carel uh, een liedje, een beroemd liedje heeft gemaakt over een muis. In de molen. Er was eens, ik ga het niet zingen hoor, maar misschien wil iemand anders dat nog wel doen. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen. Hij zong elke morgen: Wat is het toch fijn? Een muis in een molen in mookum te zijn. Rudy. Die... Nou, oh, dat is een andere molen. De malle molen van het leven. Nou, uh, gaan we Rudy Karel nog even, even opzoeken? Ja.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 Nee, het is geen grap. Geen van klip, klippen, klip, die klap over... klip, klip, klip, klip, klip, klip, klip, klip, klip, die klap. Ja, precies, het is laat. Maar dat was. Uh, attent om even te twitteren dat. Rudy Karel. een broempietje heeft gemaakt over een muis in de molen. Maar misschien dat we straks dan ook nog wel Schubert er tegenover kunnen zetten. met die schöne Muller in. Want dan, er zit, er zit, je komt het overal tegen. Ja, dat. Nee, nee doe, zoek dat nou even op voor mij. Er zit die technicus die aan de andere kant, die zit dan helemaal, die is versomberd nu helemaal. Die laat het hoofd en de snor hangen. <lacht> nee, hoeft niet hoor. Scultuur. Goed, nu, nu, nu, nu, nu uh, komt Leonie. <lacht> Dag Leonie. Hoi. Ja, van. Ik, ik, ik moet opschieten van, uh, van Michiel, mijn huisgenoot van Caslone, uh -huh. want jij wil graag de hond uitlaten, begrijp ik. Oh, dat klopt. Ik? Is het echt zo? Ja, het is echt zo, dus ja. Dus je hebt de hele tijd zitten wachten? Nou, niet, niet echt. Uh, maar het is wel uh, ongeveer de tijd, ja. Ga je nu nog de hond uitlaten? Ja. Zo laat nog? Iedere nacht? Nou, niet iedere nacht, maar vanavond toevallig wel. Oké, okay. ja. Dat vind ik nogal laat. Het komt dan even zo uit. Ja, dat is waar, ja. Nou ja, ze zijn ook uh, vrij laat in de namiddag uit geweest. Wat voor hond heb je? Dat komt allemaal wel goed, hoor. Wat voor hond heb je? Twee zwervertjes uit Portugal. Oh. Hé, Portugal? Heb je die uit Portugal meegenomen? Ja, die heb ik uit Portugal meegenomen. Die heb ik daar gevonden. Hoe kwam je, waar kwam je ze tegen? Hè? Aan de kant van de weg en in een bos. Nee. Ja. Welke weg? Ja, goed, het doet er niet toe. Een weg daar en, en, en, en, een, en een bos. Een weg en een bos. Ja, daar uh, waren ze meer uh, dood als levend. En toen heb ik ze opgepakt en. Twee honden? Ja, en met een paspoort en een inenting mee teruggenomen. Want dat betekent dat je ontzettend veel moeite ervoor moet, hebt moeten doen, volgens mij, voor die nou, hondjes. Een beetje wel, ja. Want dan kan je niet zomaar twee hondjes de grens over uh, smokkelen, want je hebt het officieel gedaan. Ja, maar dit moet je ook helemaal niet doen. Het nee. hoeft ook niet. Je kunt gewoon naar de dierenarts en dan kun je ze laten enten en een chip en een paspoort uh, laten geven. En dat is daar heel goedkoop. Oh. En dan neem je ze gewoon mee, netjes, met de auto. En waarom heb je dat nou gedaan? Nou ja, je kunt ze toch niet dood laten gaan aan de kant van de weg? En de die, uh, die zijn er heel weinig of overvol. En uh, ik dacht, nou, daar weet ik wel, raad mee. Neem ze maar mee. Wat lief. Doen ze, doen ze het goed? Oh, prima. Ja, ze eten met de oren van het hoofd. Ze eten je de oren van het hoofd zelfs? Ja, ja, van de week heeft er nog één gevochten. En uh, dat was weer een fikse rekening van de dierenarts. Ja. Maar goed, ze zijn uh, prima. We. Ze zijn heel gezellig. Spervershondjes uit Portugal, nou ja, goed. Hm. Heb je een molen in de buurt waar je langs loopt? Ja, ik Echt? heb een molen vlak naast me. Echt waar? Ja. <laughs> Oké. Okay. Dus daar bel ik voor, hè. <laughs> ja, uh, mijn moeder je... die woonde vroeger als kind op een molen in Oudekerk aan de Amstel. Een molen de Zwaan. En, um, je ik bent woonde... een molenaarsdochter? Nee, nee, nee. Mijn moeder woonde daar met het gezin, maar Het was een watermolen en... Hm. Um, Nee, mijn opa had uh, koeien. Die, die was niet echt een molenaar. Oh, ik denk, nee, maar um, uh, ik woon uh, vlak naast Kijk Over de Dijk in Dordrecht. Dat is een, uh, een graanmolen. Die... En die wordt uh, heel goed uh, door vrijwilligers uh, helemaal uh, in stand gehouden. Die werkt Dat echt is. nog, ja. Ja, die, elke zaterdag wordt er ge... Er wordt ook nog wel, ik, wel gemalen, maar er is ook een, een vrij goed gesorteerde winkel bij. En ik haal er altijd uh, meel om brood te maken en zo. Ba waarom doe je dat? Is dat voor ja, omdat je het leuk vindt? Of, of vind je het ook echt lekker? Of? Ik vind het veel lekkerder. Ja. Ja. Ik vind het veel lekkerder. En je hebt gewoon uh, twee sneeën van het brood en dan, uh, en dan ben je verzadigd. Uh, anders, als ik echt goede zin heb, dan eet ik zo'n half brood op, weet ja. je wel. Maar, maar dit is heerlijk, uh, heel stevig uh, brood. Ja. Je doet gewoon, uh, het is heel simpel: meel, Zout, een beetje nou, water of, en wat melk en een scheutje olijfolie. En dan is mijn brood klaar. Dat maak je zelf van ja. oh, vers gemalen. Och, wat heerlijk is dat? Ja, het is super. En het ruikt zo lekker in het huis. Dan. Ja, is echt heerlijk. Daar ja. ben ik ook gelukkig van dan. Ja, dus is heerlijk is dat. En, um, maar vorig jaar stond die molen in het kruis. En dat kan ik vanaf mijn balkon goed zien. Even dat hebben we niet... niet hè, als hij in het kruis staat, dan staat. Tegen... Dat is een rouw. En, nee, uh, nee als, hij, als hij precies in het kruis staat. Niet, toch? Niet, nee, maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel, hij stond in rouw. Er staat iets uit het midden. Hij dan. Ja, precies. Ja, en en ja. Dan, uh, De rouwstand. Ja, en dat viel me dan op. En um, dan... Dus ik, ik vraag aan een van die vrijwilligers die ik daar uh, zag lopen... Ik zeg, goh, is er iemand van jullie overleden of zo? Zegt ze, wat dan? Ik zeg, ja, de molen staat in rouw. Hij zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, ja, raar, dat hoor je dan zo van je familie, weet je wel. Maar dat, dat weet dan blijkbaar uh, niemand. Nee. Eigenlijk meer. Of vrijwel niemand meer. En... Uh, zulke soort dingen zijn toch wel leuk om, om door te geven. Zeker. Maar was het ook zo? Je had gelijk? Ja, het... ik had gelijk. Ja, de oude molenaar nou was overleden. Ah. En toen hadden ze dat als, die, als een soort eerbetoon aan hem... Uh, ja. die molen zo, die wiek zo in de stand gezet. Ik vind en... dat zo ontroerend. Dat, dat, ik heb, ja, goh, misschien heb ik het vroeger wel eens geweten... maar dat vergeet je dan weer, maar nu ik het terughoor, hoor... Dat, dat door de stand van de molen, als hij, als hij stil wordt gezet op een speciale stand... dus net even de onderste wiek, net even voorbij het midden... Ja dat dat rauw is, dat vind ik ja. eigenlijk ontzettend ontroerend. Ja, ja dat, uh, en het is voor mij zo'n opvallende stand... want ik kijk gewoon recht uh, op die molen elke dag... en ik zie hem uh, elke dag uh, nou, zo heel vaak in een andere stand staan. Ja. En um, um, er ook was ook iemand getrouwd van die vrijwilligers... en die, dat was dan heel leuk versierd met allemaal vlaggen op de weekend, zo ja. Heel mooi. Uh, Stond hij in, in de vreugde, zoals ja, dat heet. Precies, ja, precies, en, en, ja. Um, maar dus ik, het viel me dan op. Ik denk, hey, er is iets gebeurd, want die molen staat ja. anders. Je bent een van de weinigen in Nederland die de molentaal nog spreekt en kan lezen. Nou ja, bepaalde dingen. Maar wat ik dan van, mijn, van de familie wel weet... is dat bijvoorbeeld in de oorlog, uh, toen de Duitse bezetting hier was... Uh, uh, ook uh, illegale berichten werden doorgegeven door middel van die molenstanden. Ja. Uh, die dan uh, bijvoorbeeld... Um, Onder de, uh, onder de, onder de verzetsgroepen uh, werden die tekens afgesproken. En als er een bepaald gevaar dreigt of zo van een Rassia, ja, dan zetten de molen naar de wielen, uh, de wieken, in een afgesproken stand, zodat iedereen die dat zag, hmm. kon zien dat er, uh, dat, er, dat er gedoken moest worden en zo. Dat vind ik ook wel zo heel apart. Ja. En zo. toen was er natuurlijk nog veel minder bebouwing. Dus kon je die, die molens van veel verder zien. En er was een heel veel actiever molenleven. Ja. En dat, dat deden ze toen um, op die manier elkaar ja. waarschuwen, ja. Apart, hè? Ja, heel apart. En erg ja. mooi, trouwens. Ja. Heel, heel mooi dat je dat uh, helpt herinneren. Ja, nou, ja dankjewel. Zeg, ga, moet je, wordt het niet tijd dat je de honden gaat uitleggen? Ja, dat dacht ik net. Ik denk, nou, ik ben ook een beetje lang van stof. Ik denk, ja. laat ik uh, nu maar... Arme, arme, arme dieren, ja. Nou, nee, nee, dat is niet zo. Want we zijn... Uh, om acht uur nog uit geweest. Ach joh, nee, ik zit je te pesten. Nee joh, maar zij zijn om acht uur nog uit geweest. Goed zo. En, en, um, en daarna hebben ze gegeten. En nu uh, nee. gaan ze nog even een, een klein straatje om met mij. En dan, uh, Hoe heeten ze? Flok is uh, een terrier. En Bobby is echt zo'n uh, klein uh, Portugeesje. Flok. Uh, <laughs> en Bobby. Flok en Bobby. Nou, dus is de groeten. En uh, goeie nacht nog. Dankjewel. Dag, dag En dus een goede uitzicht. Ja, wordt Heel erg boeiend. Ja, ik ook. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Groetjes, Dag. dag. Nog een, Eerst voor de volgende beller. Een gedicht van Pierre Kemp. Hij heeft ook een, een klein gedichtje over molen. Eenzaamheid. De lucht is zo lila en lauw om de roze bloemen bij de molen. Het water ernaast stapt grauw geruist in de schoepen met vloeiende zolen. Het is er om in het grijs gereed te staan. En maar in en uit de kamers te gaan. klein gedichtje van Pierre Kemp. Over de wereld van de molen, uh, Joke. Goede nacht. Goede nacht. Je hebt lang moeten wachten, hè? Ja, nou, ik heb een gemak genomen. Ik heb met interesse naar het verhaal van Leonie geluisterd, ja. want dat broodbakken, dat, ze heeft een beetje het graan voor mijn voeten weggemaaid, <lacht> uh, want dat gaat hier precies zo heerlijk meel halen bij de molen in Putten, uh, molen het hert en. Uh, uh, als ik, als ik nog een beetje fijn, fijnproeveriger wil zijn, dan ga ik naar Molen de Flores in Schuur, uh, waar ze biologisch meel verkopen. Mm, die is nog beter. Via Molen de Vleit in Wageningen brengen ze dat daar. Maar uh, mijn, de aanleiding was, toen ik hoorde dat jullie dit onderwerp hadden dat ik vorig jaar ben ik met vriendinnen, toen ik een reunie had... naar de molen in Wijk bij Duurstede geweest. Dat is een poortmolen. Er is maar één poortmolen in Nederland... waar je met de auto onderdoor kunt rijden. En dat is op de wal in Wijk bij Duurstede. En uh, daar gingen we kijken. En ik had ooit van mijn ouders gehoord... Uh, dat mijn grootvader daar molenaar is geweest... Dat is in het begin van het jaren 1900 geweest. En dat betekent dat ik dat gewoon tegen die jonge vrijwillige molenaar sta te vertellen. En toen zegt hij, nou, hoe heet hij dan? Nou, Herman van Ledden. Oh, hij zegt, wacht eens even. Kom maar eens mee, dan zal ik je helemaal in de top brengen in dat hoogste kapje... waar nooit toeristen mogen komen. Hij zegt, dan mag jij alleen even in omdat je uh, dezelfde naam hebt. Hij zegt, en dan neem je je fototoestel mee. En dan ga jij fotograferen dat jou, de naam van jouw grootvader... op de allerbovenste, dat is een heel belangrijke balk in de molen... dat daar zijn naam staat, Zo. met het jaartal 1906. Zo. En ik was er gewoon helemaal door ontroerd. Ik dacht, oh, nou sta ik op de plaats waar mijn opa 100 jaar geleden actief was als molenaar. Maar ik was altijd al wel op de hoogte van, van, van dat feit. En dan hoor je hoe zwaar dat was in die tijd en zo. En als je dan ziet dat nu jonge molenaars, zo'n jonge vent... Uh, uh, mijn grootvader was toen een getrouwde man. Maar als, als je dan ziet dat zo'n jong ventje die, die ons rondleidde... dat die al, uh, amper twintig jaar, dat die al vrijwillige molenaar is... En dat ze daar ook meel nog malen. En dat je daar met de afbeelding van de molendrop... Uh, zakjes meel, volkorenmeel en, volkoren en, en bloem en zo kunt kopen. Ook zo'n klein winkeltje erbij. Nou, ik was helemaal apetrots te midden van mijn vriendinnen. Ik zei, nou, ik sta hier op historische grond. Ik dacht gewoon even de molen te laten zien aan de buitenkant. Maar toen was die jongen daar net bezig en uh, ja... Toen, toen konden we hem helemaal bezichtigen. Je kreeg een stukje geschiedenis bij. Ja. ja, echt waar. En ik had echt de primeur dat ik... wel op eigen risico, maar dat ik daar even helemaal bovenin mocht. Doodeng, een trapje van, van 20 centimeter breed of zo. En kaarsrecht omhoog. Dat was echt een beetje eng. Maar de kinderen maar... van je grootvader die zijn niet in het vak doorgegaan? Niemand. Hmm. Nee. Weet je ook waarom dus... niet? Ja. Nee, uh, de een, de een, nee, de Nee, het was oorlog... Mijn vader en mijn oom en mijn tante. Mijn tante was chronisch ziek en mijn oom, dat was een handelsman. En mijn vader, die voelde meer voor het onderwijs of voor de ambtenarij. En die zijn niet in het molenleven blijven steken. Ja. Maar de molen was ook niet zijn eigendom. Het was gemeentelijk eigendom. Ja. Dus... Hij had er ook eigenlijk, uh, eigenlijk geen, uh, geen, geen verder belang bij. Hij was er in dienst van. Heb je nou het idee, denk je... Want de, de, de, een soort nou, voorzichtige angst van Wouter Pfeiffer, mijn gast vanavond, molenaar op de vriendschappen in Weesp... Uh, dat, dat, dat er niet genoeg aanwas komt. Dat er niet genoeg jongeren uh, het vak zullen overnemen. Dat ze ook diezelfde liefde voor dat, dat ambacht... en die bijzondere wereld van de molen uh, ervaren... Dus zie je dat gebeuren? Denk je dat het uitsterft uiteindelijk? Uh, ik dacht dat het juist weer langzaam aan het opleven was. Omdat uh, voor dit soort oorspronkelijke dingen... laten we zeggen bazaal leven... Uh, terug naar de basis, zeg maar... zijn er toch ook mensen die dit vrijwillig doen. Want in mm. Barneveld hebben ze mensen... die werken dan afwisselend op de molen in Terschuur... maar er is bemanning zat... En ik weet van die jongen die daar in Wijkbeduursteden uh, vrijwillig molenaar was... dat ze eigenlijk iemand anders, dat was een vrouw... dat ze die hebben genomen en dat hij toen maar naar de molen van uh, ja. Koten moest. Ja, goed. We hoeven en, dus niet te, al te bang te zijn. Dan denk ik, nou, al die molens zijn nog aardig bemand. We moeten natuurlijk wel een beetje promoten... maar als je weet hoe graag veel huisvrouwen... ...weer zelf dat brood gaan bakken, dat ambachtelijke weer willen doen... ...en met een klein beetje hulp van, de, van, van een goede bakker die een recept samenstelt... Uh, kun, je, ...kun je, net als wat, u ze, wat ze zegt, hè, uh, 300 gram water, 500 gram mengsel van, uh, van meel en bloem... Dan, ...dan kun je hele lekkere dingen maken. Je, je mengt er van allerlei gezonde zaden doorheen mm. en ja... Ik denk, uh, uh, bij, die, bij het brood van de bakken, met alle complimenten voor de bakken... dan betaal je zo ongeveer 2,75 voor een brood. Als je het smeert, dan smeer je meteen door een gat erin. Als je boter een beetje hard is. En hier heb je flink wat uh, te kou, hoor. Als het... Uh gebakken is. Kijk, dat stelt me helemaal, helemaal gerust, Joke. Ik vond het overigens erg mooi om jouw verhaal over je grootvader ja. te horen. Dus dank je, dank wel. En we echt dat jullie een leuke uitzending hebben. Ja, jullie ja. uitzending, ik kan niet meer stuk. Nee. Fantastisch. Tot, het ik water, water loopt de in. Dank je wel. Tot later. Want er worden ook nog ge-e-maild zoals door Jan Bakker. Um, ik heb de tijd nog meegemaakt dat de molen geen monument was, die kunstmatig draaiende gehouden werd, maar nog commercieel bedrijf. De molen in ons dorp was onderdeel van de mailcorporatie en maalden voor het geld. Daarnaast was het de vestiging van de landbouwcorporatie... waar allerlei zaken voor de boeren verkocht werden... van touw tot halsters voor de beesten. Voor ons als kinderen een interessante plek. Met, inderdaad, de molenaar als interessante molenbaas... waar wij tegen keken. Logisch, uiteraard, dat dit soort dingen verdwenen zijn. Maar ik kwam er vorig jaar langs... en de molen stond er in haveloze staat. Vroeger een wit en grijs blinkend baken in het vlakke land. Nu... Uitgeslagen groene muren en haveloos gezicht. Hulde aan mensen als uw studiogast, Wouter Pfeiffer, van het eerste uur, die dit stukje onvervalste cultuur met zoveel geestdrift in stand houden. Dankjewel, Jan Bakker. René Kaderius heeft ons gebeld vanuit Aruba. Dag, René? Dag, ik belde niet vanuit Aruba. Oh. Ik heb gemaild vanuit Saba. Oké, okay, nou dat vind ik ook goed. Ja. Sorry. Maar het gaat over Aruba, of niet? Uh, onder andere, ik heb uh, onder andere een melding gemaakt van het feit dat er, um, ik weet niet eens wanneer, uh, uit Werveer, dat is een plaatsje in Groningen, ooit een keer een molen helemaal is afgebroken. Ja. Uh, en daarna op Aruba, als uh, ja, uh, typisch Nederlands uh, <laughs> museumstuk. Ja. Uh, ja, zoiets. Is opgebouwd uh, voor, voor toeristen. En ik dacht van, het is gewoon leuk uh, om in het kader van dit programma toch even melding te maken van het feit dat dit ooit gebeurd is. Ja. Uh, Heb je die was gezien ook op Aruba dus? Zoals die ja, ja, ja, ja, ja. Staat die er mooi? Ik, ik, ik, ik ken dus de dochter van de molenaar uh, uh, die uh, dat ding runde op Wedderveer. Dat uh, is uh, Sina Middel. Um, en uh, toen wij uh, een jaar of drie geleden inderdaad op Aruba waren, werd natuurlijk gevraagd om daar foto's van te maken. Hm. En uh, nou, dat heb ik braaf gedaan. En, uh, nou, goed, prachtig. Het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe uh, dit Nederlandse cultuur goed op zo'n manier geëxporteerd wordt. En uh, als typisch Nederlands neergezet wordt. Wat klopt het dan dat jij dan ook... Want het rare is, wij Nederlanders denken die molens die horen erbij, maar we gaan eigenlijk nooit kijken. Waardoor dus, dus dat probleem ontstaat ook waardoor ze, als we niet oppassen, ze straks allemaal uh, kapot zijn, vervallen, verweest, verwaaid. En, en ja. Dat. ja, nou ja, ik, ik geloof als ik goed gekeken heb op Aruba dat ze inderdaad de wieken verkeerd om gemonteerd hebben. <lacht> nou, <lacht> dat, noem ik, dat noemen we maar iets. <lacht> dus ze draaien <lacht> ook met de klok mee daar. Zoiets, <lacht> <lacht> ja. Uh -huh. uh, ja, God, ik, ben, ik ben voor de bond Heemschut ben ik, uh, actief bezig geweest voor allerlei monumenten, inderdaad uh, ook voor molens. Ja. Uh, dit, dit was een leuk ding. Uh, ja. Iets heel geks is dat ze in Winschoten bijvoorbeeld, uh, op grond van het feit dat de woningbouwstichting daar wat hoogbouw wilde plegen, naar wat heet hoogbouw in Winschoten, maar vooruit, uh, toch een molen met een meter of drie, vier voor weet ik hoeveel honderdduizenden guldens, uh, pardon, euro's. Uh, ...omhoog hebben gekrikt. Dat wil zeggen de hele onderbouw uh, hebben, ja. hebben uh, opgehoogd. Uh, uh, kortom, ik heb eigenlijk een heleboel molenverhalen... ...maar ik denk dat dit het uh, Arubaanse verhaal het leuk is. mooiste is, is. Ja. Van avond. Hartstikke goed. Nee, dan vind ik het uh, even fijn dat we even gesproken hebben. Dank je wel in ieder geval. En Ziena. een, en een uh, hele goede nacht nog, daar in Saba. <laughs> ja, ja, ja, dank. Dat... ja, de avond begint hier net. Ik kan het <laughs> zeggen, ja. goede avond. Dus. Ja, Oké, okay. je... ja. okay, daar. Dag. Een mooi gedichtje van Bert Schierbeek heb ik gevonden... Dat gaat over de standaardmolen in Sellingen. Volgens mij is dat een hele, heel oud type. Met een soort uh, onderbouw en dan een, in het midden daar een soort staaf. en Dat is het houten huis daaromheen gebouwd... zodat het in de hele molen nog kan draaien. Later is het alleen het bovengedeelte dat kan draaien. Dat kan zwichten voor de wind, heb ik nu vanavond geleerd. Van mijn gast. Um, Bert Schierbeek uit De Vlucht van de Vogel. De standaardmolen in Sellingen, daar staat hij. Al jaren te wachten op wind... Tussen de boeren, hun huizen en koeien in de wei... staat hij recht, zijn wiek is stijf en zwart. Als hij zelf. De molen. Wachtend op wind. Op een heuveltje. Wij noemen hem standaardmolen op zijn driepoot. Heel alleen. Wachtend op wind. Kijk, dat is nou typisch Bert Schierbeek. Gewoon in alle eenvoud. Een er Het zijn niet veel dichters in Nederland die over molens, expliciet over een molen hebben geschreven. Maar hij is er dan wel een van. En hoe mooi. Hans, goeienacht. Hallo. Ja, dat ben ik. Je komt echt toegesneld volgens mij. Wat stond je ja. te doen? Ja, inderdaad. Moet ik mijn radio uitzetten? Ja, meteen. Ja. Dat doe ik dan. Je zingt, deze... je, zingt, je zingt rond zoals het moment. deed. Ja. ja, inderdaad, ja. Ik zal... Uh, oh ja, Bert Schierbeek heb ik nog gekend. Al. Heb je Bert Schierbeek gekend? Ja, zeker. Hoe dan? Ja, die heb ik nog wel gekend, ja. Waarom? Ja, waarom? Ja, waarom ken je iemand? Dat is een Ach, nee. lastig, lastig te beantwoorden. Hoe, hoe, hoe kende jij Bert Schierbeek, de dichter? Ja, schrijver. ik heb hem, ik heb hem uh, diverse malen ontmoet. Hele aardige uh, liefschat. Ja, ja, prima kerel. Ja. Ja. ja. ja. Oké, okay, verder, ja, ja. oh, verder zeg je er niks over, begrijp ik. Ja, nou ja. ach. ach uh, ja, waarom zou je ook, hè? Ja, ja wat, wat zou ik ervan kunnen zeggen? Ja. Hij was dichter, ja. ja. Ik was een uh, aandachtig uh, luisteraar van zijn uh, ja. wedervaren, als dichter. Juist. Ja, maar ik heb overigens van molens weinig verstand. Maar... Um, Oh ja, mij schoot een liedje te binnen. Wat een, een soort kinderliedje. Wat vroeger in zwang was. Ik weet niet of dat nog wel eens gezongen wordt. Nou, dat moet je even, uh, even zingen dan, volgens Oh ja, dat gaat zo. Dat gaat. Uh, Molenaar, je molen gaat te hard. Misschien ken je het wel. Nou, nog niet. Oh, hey. nou zal ik het zingen? Ja, graag, ja. Oké, okay, nou gaat hij zo. Men tu doch. Tommelè, wat tu door. Tomula wat trof voor, Tomula Tomula wat trof weer, Tomula wat trof voor, Tomula wat trof wat trof Zo gaat dat. Ja, dus dus molenaar en je slaapt, je zit te ja, slapen, je, je molen, slaapt. de de de wieken gaan te hard. Ja, inderdaad, ja, dan komt het eigenlijk wel meneer. Ja. Waar heb je dat opgepikt? Ja, ik herinner me dat uit mijn jeugd, uh, ergens uh, in een duister, in een diep duister verleden. Oh. Ja, nou ja. Je bent wel een beetje geheimzinnig, Hans? Ja, nou ja. Zo erg is het ook weer niet. Het is uh, een jaar of. Uh, even kijken, een jaar of zestig geleden, denk ik. Oké, okay, ja. ja. <laughs> en, en heb je er ook een associatie bij, bij dat, bij dat molenaarsliedje? Is dat een, ja, ik heb, ja ik, heb, ik heb iets met molens uh, wel. Ik heb een keer. Uh, toen ik uh, student was op een uh, kunstacademie. heb ik. Uh, moesten wij tekeningen maken van de Gennepermolen. De Gennepermolen, maar dat was een watermolen. En dat was wel exact dezelfde molen... waar Vincent van Gogh ook nog heeft zitten schilderen. Die heeft daar een schilderij van gemaakt, van die Gennepermolen... Mm -hmm. Uh, maar uh, dat was een watermolen. Ja. Nee. Dat is natuurlijk wel. Nee, nou, die mogen ook meedoen. Nee, dat is ook een molen. Die mogen Ach, ook ja. Ja, dat mag ook gewoon. Niet alleen windmolens. Nee, kom op. We okay. zijn niet in kennis. Ja. Maar vind jij, vind jij het bijzondere dingen? Uh, of denk ja, je nou, dan... ja. uh, het van Het lied van. bij die molen, die mooie molen. dat zie ik niet snel gebeuren bij een. Uh, bij die. Uh, schitterende windvangers die... Uh, hoe hoog zijn die dingen eigenlijk? Verschrikkelijk hoog. Die moderne? Ja, ja. Ja, wat zou het zijn? Twintig meter? Nee, noem maar wat. nee? Ja, het is verschillende. ja, en die Hoge? wieken alleen al. Ik weet niet hoeveel hoe blad... ja dat is indrukwekkend, vind ik, hoor, zo'n blad. ik ja, ja, staat Ik, te kijken. ik denk altijd, als ik daar in de buurt ben... Wat gebeurt er nou als die afbreekt? Maar ja. ja, ja, ik... Ja, een soort ik mes zag... is het dat je in het landschap wordt gestoten, denk ik dan. Maar ja. Het is indrukwekkend, hè? Ja, inderdaad. Ik, ik reed gisteren door het landschap van Noord-Holland en ik zag dat er één zo'n molen werd, kennelijk werd gerepareerd. Ja. En dan zie je mensen als hele kleine poppetjes op die enorme hoogte van, uh, van zo'n, uh, van, die, van, die, van dat, uh, hoe heet dat ding, zo'n, zo'n, zo'n, die balk waar die wiek op zijn gemonteerd. Ja, als, maar het is, als... het, het, het, is, het is van een totaal andere, toe, vermoedelijk een toekomstige romantiek. Maar ik heb er geen gevoel bij. Ik okay. vind ze, niet, ze zijn niet mooi. Ze zijn natuurlijk wel zeer efficiënt. Maar... Ja. Nou, als, maar zolang het in een liedje zit, is het goed. Ja, dat is ook zo. Nou, nou ja. Uh, die, nee. ik, ik, ik zeg maar wat. Ja, ja. Uh, dus uh, zoiets. Ja. Maar ik, uh, ik ben, uh, ik ben uh, buitengewoon... Uh, de, de, de hele uh, Muller cyclus van Schubert... Ja, die staat klaar. Op. Ja, dat klopt. Het we... een en al over uh, ja. Die, ja, die schöne Müllerin. Ja, precies. Nou, zo we even iets van de schöne Müllerin? Uh, dat gaat dan over de vrukkelijke ja, ja. molenaarsdochter. Oké. Okay. Dan hebben we het over het malen. Ik dank je wel, ja. Hans. Oké, okay, doei. Dag. Dat zo traurig to Gaat het nog een tijd door... Um, Fische Disco Fisch die die fameuze cyclus over de, de, de prachtige molenaarsdochter zingt... die schöne Müllerin van Schubert. Want als de molenaar al geheimzinnig is... ja, wat dan van de dochter? Dus zo is het ook in de uh, hogere cultuur terechtgekomen... van oorsprong. Maar ja, goed, omdat hij zo'n cruciale rol speelde... überhaupt in de cultuur en in de economie. De molenaar. Um, E-mail van Willem Kerkum uit Duiven. Ik zat in de auto onderweg naar huis te luisteren naar de uitzending met de molenaar. Ik heb vroeger als jaar jochie de restauratie van de molen in mijn toenmalige woonplaats Lunteren van nabij meegemaakt. Na de restauratie werd deze molen instructiemolen van het gilde van Vrijwillige Molenaars. Er was op zaterdagmorgen altijd les en ik liep dan mee met de cursisten. Helaas was ik toen nog te jong om examen te mogen doen. Maar als ik toen het examen had mogen doen, dan was ik met vlag en wimpel geslaagd al dus de instructeur. En toen ik ouder was, heb ik heel veel op de molen in Lunteren gedraaid... al had ik geen diploma. De eigenaar vond dat prima. Ik weet dus hoe het is om met zo'n machine en de natuurkrachten te werken. Werkelijk fascinerend. De molen in Lunteren raakte wederom in verval... omdat er geen molenaar meer was. En voor een molen geldt zeker... stilstand is achteruitgang. Gelukkig is de molen nu gekocht door de gemeente... en wordt die weer geheel gerestaureerd... Ik heb jammer genoeg geen tijd door mijn werk. Anders was ik nu het diploma gaan halen. Misschien iets als ik gepensioneerd ben. Wie weet. andere e-mail komt van Jeroen ten Asbroek uit Haaksbergen. Die had op de basisschool een klasgenoot, Dries. Zijn vader was molenaar op de Korenbloem in Haaksberg. Dries en zijn vader, moeder en zus. Lieneke woonde in een kleine woning achter de molen. Dries' vader maakte klompen en beheerde in zijn vrije tijd de molen. Ik speelde af en toe met Dries. Dat waren uitgelezen momenten om met hem en zijn vader... als toezichthouder de molen te ontdekken. Dat was Dries' domein. Echt leuk om dat apparaat te zien werken, kraken. En hij was hoog. Erg hoog. Je kon over half Haaksberg uitkijken. Echt een spannend avontuur als je acht, tien jaar bent. Later, toen de gemeente besloot om de molen te renoveren... moesten Dries, Lineke en vader en moeder verhuizen. De dag waarop de kap werd gelicht voor renovatie... stond Lieneke te huilen in de klas. Aandoenlijk en mooi om te zien hoeveel die molen voor haar betekende. De molen staat nog steeds in vol ornaat in Haaksbergen... alleen zonder molenaar Verheijen. Leuke herinnering aan molenaar Verheijen... mijn basisschoolvriendje Dries Lieneke en hun moeder. En af en toe kan er wel van die moderne windmolens zoiets afvallen, hoor. Eh, berichtje van 27 mei van het jaar 2009. Wiek van windmolen valt op A6. Een meterslange wiek van een windmolen is woensdagmiddag rond half zes op de A6... vlakbij de oude Flevo Centrale in Lelystad gevallen. Vermijd die stad. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Wat gezien het tijdstip een wonder is. Dat meldde een woordvoerder van de politie. Het kan dus. Hij kan dus afbreken. De wiek kwam terecht op een uitrit. De vluchtstrook. En een deel van de snelweg. Volgens de eigenaar Nuon is nog onbekend hoe het circa 20 meter lange gevaarte heeft kunnen afbreken. Mogelijk heeft het noodweer dat deze week over Nederland trok er iets mee te maken. Al dus een woordvoerder. Nou goed, dat is een berichtje van 2009. Maar uh, het is wel schrikken. Maar geen gewonden. Dat kan dus ook nog. Ik heb dat vaak gedacht. Hoe kan het nou afbreken, zo'n wiek? Van, dit zijn er drie dan, hè, van zo'n moderne windmolen denk je net, nou, dat kan niet. kan natuurlijk niet. Maar het kan wel. Guus, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Guus uit Gennep. Ja. Heb je daar ook een molen? Die watermolen kwam net bij uw voorganger. In de, ja. De Gennepermolen, maar er is een Gennepermolen in Eindhoven. En ja. er is een Gennepermolen in Gennep. Ja, welke is het nu? Dat uh, weet ik niet, dat uh, door Van Gogh is geschilderd. Uh, oh. In ieder geval, die Gennepermolen heeft niet meer dat uh, waterrat. Oh ja. Maar uh, wat ik wel kan zeggen is, uh, ja, hetgeen wat ik ervan kan vertellen is veel voor mijn tijd. Want uh, in mijn vaders familie waren twee molens. En uh, mijn vader is van 1896 van geboorte en ik ben van 19. 54, mm -hmm. als elfde telg, als laatste Benjamin geboren. Maar mijn vader had dus in Os, had hij de molen nieuw leven. En mijn vader heeft de pech gehad dat hij bij werkzaamheden, toen alle luiken open stonden, is hij eh, bij werkzaamheden door die luiken naar beneden gestort. Hij is ongeveer 17 meter gevallen. En onverklaarbaar heeft deze man dat overleefd. Ja. Hij heeft daarna nog een zwaar ongeluk gehad, heeft dat ook weer overleefd en heeft toch bijna zijn 84ste jaar toen mogen halen in Weile. In ieder geval is die molen in Os, die is daarna verkocht. En uiteindelijk was het molenaarstijdperk voor bedrijfsmatige windmolens, ja dat werd steeds meer achter de vodder gezeten door de machinerie, de elektrische molens die al werden aangedreven met motoren en dus er kwam een ontzettende omzwaai. En uiteindelijk werd die molen in Oost, die werd verkocht en die werd uiteindelijk verkocht omdat hij tegen de fabrieken van Philips aan lag, werd hij verkocht aan Frit Philips. Hm. En Frit Philips dacht, ha, ja, mooi stukje uitbreiding van mijn werkterrein. Maar daar stak zijn vriend, de directeur van de Monumentenzorg, een stokje voor. En Philips was verplicht om die molen te laten staan. Daarna is die molen helemaal wit geschilderd. Die molen is helemaal als ontvanginrichting uh, voor zaken. Is die helemaal omgebouwd. En het mooiste is dat wereldwijd... ...waar Philips overal zaken heeft gedaan... ...en dat is op duizenden adressen in de hele wereld... ...dat kwam dan naar Os... ...en daar werden de mensen ontvangen voor de handel. <lacht> en na afloop werd een hele grote foto van die molen meegegeven. Ja. Dus nergens ter wereld is die molen van mijn vader zo bekend. Geweldig. Ja. Het mooiste is ook dat eh, als de molenaar het graan ging malen... Dan, en men kon niet zo goed betalen... dan, dan werd het gewoon in meestal 10%... Graan werd dan gerekend voor uh, wat de molen daar dan zelf mocht behouden. Ja. Uh, mijn vader was tevens ook uh, ja, zeg maar een meesterbiller. Hij had uh, het billen van de stenen, dus het scherpen van de stenen, dat had hij uh, bijzonder goed onder de knieën. En hij heeft in feite door heel Nederland is, heeft hij in zijn jeugdjaren gezworven. Hm. En hij heeft. Uh, van de Molen van Wijk bij Duurstede... tot helemaal in het zuiden, tot helemaal in het noorden. Hij was overal bekend en hij ging, overal ging hij de stenen billen. De, de dat noem je de stenen Billen. Billen. Ja, zeg maar, ja, je ja, achterse billen, dat is hetzelfde. Geweld, en, dat is dan weer zo'n term die je nog nooit hoort, maar dat is wel ja. fantastisch. En die hamer, die originele hamer, die hebben wij toen de Molen van Os... Uh, door de vereniging is overgenomen. En uh, die werd daarna symbolisch voor één gulden... werd die in de jaren negentig helemaal gerestaureerd... weer teruggegeven aan de gemeente Os, omdat daar heel weinig monumenten zijn. Er zijn nog maar twee molens. En wij hebben als familie die Belhamer geschonken... weer terug aan die molen dat die daar mocht hangen. Dat pleit voor jullie. Guus, uh, wat een prachtig slot van deze uitzending over molens. Ik dank je wel en ik wens je nog een hele goede nacht. Dag. Ik krijg nog een mailtje binnen van Remy van Oosterhout... die meldt dat tegenwoordige windmolens, windturbines... niet 20 meter zoals ik schatte, maar 30 tot 90 meter hoog zijn. Ellie uh, Leeuwen Ellie wijst nog op Giet Jaspers. Die stierf met het oog op zijn geliefde molen... en een gedicht reciterend van Frederik van Eden. Maar daar ontbreekt met de tijd voor morgen... zit hier Klaas Drupsteen en die gaat het over jazz hebben. Ferdinand Povel, de saxofonist, wint de boy Edgar Prijs. Krijgt hem ook. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, Ferdinand zei... After you play a tune for 35 years, you don't play the tune, but the tune plays you. De krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.